Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Ook zijn er honderden gewonden, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. De VN sloeg gisteren alarm over de situatie in het gebied. Inwoners van de enclave moeten noodgedwongen schuilen in kelders en andere plekken onder de grond. Ook is er een groot voedseltekort. Oost-Kauta is een van de laatste gebieden waar tegenstanders van president Assad stand houden. De enclave wordt sinds 2013 belegerd. Het hoogste gerechtshof in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de kiesdistricten opnieuw ingedeeld. Daardoor hebben de democraten meer kans om zetels te winnen in november bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, waar de republikeinen nu de meerderheid hebben. Het hof had de kaart met kiesdistricten eerder ongeldig verklaard, omdat ze zo ingedeeld waren dat de republikeinse kandidaten bijna overal de meerderheid zouden halen. En dat komt omdat min of meer bekend is waar aanhangers van de partijen wonen. Het weer in het noordoosten ligt de vorst, in het zuidwesten misschien nog het regen. Later overal droog met steeds meer zon, het wordt een graad of zes. Morgen en de dagen daarna steeds meer zon en s'nachts ligt het op matige vorst. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Anna Neeltje de Boer. Welkom bij Dit is de Nacht. Het is vandaag dinsdag 20 februari. We gaan zo kijken naar de film Dikkertje Dap... die kans maakt op de kristallenbeer. Dat nadat we de effecten van mond en klausier hebben besproken. We bellen met Ethiopië over de noodtoestand die is uitgeroepen. Maar zometeen eerst een belletje met Stefan van Dijk in Kosovo... over de viering van 10 jaar onafhankelijkheid. U hoorde Steven Wonder met Isn't She Lovely? En het is op dit moment vijf minuten over vijf. Dit is de wereld. Hoi Sorry, on the Sorry, on the Sorry on the Hello. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Kosovo is een van de jongste landen in Europa. Afgelopen weekend vierde het zijn tiende verjaardag. Het land werd daarvoor jarenlang door andere landen geleid. Aan de telefoon Stefan Van Dijk. Hij vierde dit weekend samen met zijn familie de onafhankelijkheid van het land. Goedemorgen, Stefan. Nee, goedemorgen. Vertel, hoe heb jij dit uh, tienjarige jubileum gevierd? Het ja, was inderdaad een prachtig evenement en, uh, en groot. Dus dat, ik keek daar zeker al wel naar uit. En uh, ja, uh, vooral ben ik, uh, uh, uh, nou ja, het hoogtepunt is eigenlijk s'avonds uh, met een uh, groot concert en uh, van uh, Rita Ora, die hier is geboren en um, ja, groot zit met name in, in, in, in Groot-Brittannië en een hele hoop landen. En uh, ja, overdag um, uh, veel gekeken televisie zijn uh, de stad in geweest met gezin. En uh, uh, eigenlijk ja, in de in de aanloop en daar al uh, ja, met heel veel interesse al wel uh, uh, gekeken wat er. Wat gebeurt, wat de wereld over, uh, over Kosovo schrijft. En uh, ik moest een paar keer optreden op de televisie. omdat ze met tien, met tien jaar Kosovo interessant vonden. wat de buitenlander vond van, uh, van Kosovo. Dus het waren uh, bijzondere dagen. Dus het is niet de eerste keer dat iemand vraagt naar hoe jij, uh, hoe jij dat uh, ervaart. <laughs> nee, alleen uh, uh, deze keer moest ik het in de lokale taal doen. Dus dat was op zich wel weer een meldpaal. Oké, okay, ja. En, en uh, kunnen we het vergelijken met een, een Nederlands feest? Ik zeg maar wat, Koningsdag of zo? Ja, dat is op zich wel te doen hoor, denk ik. Uh, ja, Koningsdag is eigenlijk een hele, een, uh, een heel goed voorbeeld. Zeker het gedeelte overdag. Dus kijk, mensen willen dan uh, uh, ja, de stad in met gezin. Het is een, uh, een goede sfeer. En ja, waar in Nederland natuurlijk mensen verkleed zijn uh, ja, in het oranje of uh, met uh, oranje tinten. Dan heb je het hier in de. Uh, Natuurlijk met de, met de eigen kleuren. En um, dat is zeker wel te doen. Uh, um, en behalve het concert s'avonds, uh, ja ik denk dat het eigenlijk uh, uh, nergens mee te vergelijken is. Dus in ieder geval uh, um, ja, het concert met Rita Ora die dus hier is geboren en groot is geworden. Ja, worden, ja dat, dat was wel heel bijzonder want dat werd midden in de stad georganiseerd. En daar had ik mijn vraagtekens bij van ja moet je dat nou wel doen zeg maar want. En om welke reden, om veiligheidsredenen als je daar je vraag, uh, vraagtekens mee? Ja, ja, normaal ja, gesproken lijkt mij inderdaad dat je dat iets meer en meer doet op een festivalterrein of, op, of, of, of in een stadion. Nou, dat stadion wordt nu, nu net gerenoveerd. Um, ja, en dat, ja, iedereen wil daar eigenlijk bij zijn. En um, ja... Uh, maar eigenlijk ja, is, dat, is dat geweldig verlopen. En ja, dat het druk was, klopt. Echt, want ik heb even berekend, ik stond op zo'n 200 meter afstand van het podium. Dat is echt wel heel ver. Dat is uh, zo'n twee voetbalvelden, uh, zag ik later. En achter mij zat er misschien nog wel 100 meter aan het grens. En uh, ja, in de stad was het gewoon, ja, het was gewoon super druk. En de, de, de Moeder Therese Boulevard. Um, die daarvoor, hè, dat is de centrale straat in de hoofdstad van, uh, van Kosovo, Christina... Ja, die, die stond echt van alle kanten gewoon bomvol. Het is misschien en, ook niet zo uh, ja, gek, dat, want uh, dat was een gratis concert, toch? Ja, ja absoluut. En met, met een van, van de grootste popsterren van dit moment. Dus dat is ook niet gek. En dan verwacht je van, ja, gaat dat wel goed? Maar ja, er waren zelfs uh, ja, in die, de politie af het over 300.000 mensen. Nou, dat geloof ik niet. Maar laten we niet zeggen dat er in ieder geval tienduizenden waren... En dat, er zaten ook heel veel kleine kinderen bij. Um, ja, maar dat, het ging eindelijk perfect. En de sfeer was zo supergoed. En uh, ja, zo vriendelijk en, uh, en relaxed. En ja, dat is ook wel weer Kosovo, zeg maar. Ja, waar mensen vaak niet aan denken bij Kosovo. Maar die, dat enorme vriendelijke, gemoedelijke, zeg maar. Dat, dat betekent het wel. En dus zelfs als een van de grootste opzetters ter wereld langskomt in je dorp. Dat moet ook een fijn gevoel geven. Dat het feest dan ook echt, inderdaad. Ondanks dat je daar je vraagtekens bij hebt, dat het allemaal zo, uh, zo goed loopt. Ja, absoluut. En uh, ja, ik, ik ben wel, wel weer trots op hoe dat dan hier wordt geregeld. En dat er, uh, ja, dat ze in een hele korte tijd eigenlijk, uh, want het was een pas kort uh, van tevoren bekend dat ze zou komen, dat, dat het toch wordt geregeld. En uh, van jaar, een, een, drie kwartier van tevoren waren, werden... De straten om uh, het, uh, de centrale het centrale plein afgezet. En uh, ja, als er iets misgaat, kunnen in ieder geval dan de ambulances rijden, denk ik dan. En uh, ja, nee, dat, dat, dat, dat hebben ze hier toch wel weer goed gefixt dan. Hoe kijken de Kosovaren naar uh, hun onafhankelijkheid? Ja, uh, dat, dat, twee kanten. Kijk, enerzijds is iedereen gewoon heel blij, of in ieder geval uh, ja, blij dat ze onafhankelijk zijn. Dat uh, maar er zijn. Uh, uh, hele nare jaren aan vooraf uh, gegaan, met name de jaren negentig. Uh, uh, toen uh, uh, Milosevic aan de macht kwam in uh, Servië, of uh, toen nog Joegoslavië heette. Uh, met als uh, naaste climax uh, de oorlog van 1999. Dat nooit meer, en, en daar onafhankelijk van worden van Servië, dat is een groot feest. En daar is iedereen nog, nog steeds blij mee. En dat, maar aan de andere kant, uh, dat is nu tien jaar uh, geleden, de onafhankelijkheid. En, ja, ...toch hoopte men wel op meer en dan denk ik met name dat het gaat om uh, economische voorspoed. Um, en dat is nou ja, nog niet zoveel als, uh, als men is gekomen. Uh, het is mij ook niet helemaal... Uh, dat dat, dat verwondert mij niet, want ik zit hier ja, niet alleen maar omdat het een geweldig land is... ...maar ook omdat ik een beetje probeer bij te dragen op mijn manier. En uh, ja, de, de werkloosheid is gewoon extreem groot en... Um, ja, natuurlijk uiteindelijk, wat er ook gebeurt in een land, het belangrijkste is dat, dat mensen een baan willen hebben. En na tien jaar ja, zijn er nog heel veel mensen zonder baan, en um, uh, ja, daar zijn mensen toch wel teleurgesteld over. En ja, dat, dat, dat is ook iets wat mij triggert. In mijn werk ben ik uh, daar ook mee bezig om buitenlandse ondernemers te adviseren over hoe je hier zaken kunt doen en wat je hier kunt doen. Dus ja, het is voor mij geen verrassing. En daardoor is het toch wel een beetje een uh, ja, dat je merkt dat mensen hier op, op twee gedachten hinken. Zeg maar dat het vijf waarom ze het vieren, hè, van de onafhankelijkheid, heel belangrijk. Maar aan de andere kant, van, ja, wat, wat moet ik vieren zeg maar, als ik uh, bijvoorbeeld uh, geen baan heb? Sinds 2004 ging jij al regelmatig naar Kosovo. Heb jij uh, destijds uh, de onafhankelijkheid echt meegemaakt? Nee, helaas niet. Nee, nee, nee. Dat is, uh, toen woon ik nog gewoon in Nederland. Ik, ik kwam inderdaad in de zomer uh, hier dan steeds. En uh, ja, dat heb ik helaas nooit, uh, nooit uh, meegemaakt. Daarna wel hele mooie dingen meegemaakt. Zoals uh, de eerste officiële voetbalwedstrijd uh, van Kosovo... waar ik dan uh, bij kon zijn... En, uh, uh, nou en aantal andere van dat soort uh, ja, markering of uh, uh, twee jaar geleden kwam Dualita die ook hier uh, die tegenwoordig in Nederland ook groot is en die komt hier ook vandaan of wie wel haar ouders wonen hier en zij hebben hier ook gewoond uh, en dat zijn wel uh, mijlpalen zeg maar, voor het land uh, maar helaas de onafhankelijkheid nee dus dat ik gewoon uh, bij jullie in Nederland baal je daarvan <laughs> <laughs> ja nou ja ik, ik ja, kijk achteraf gezien ik was toen veel jonger en ik, ik, ik wist toen ook niet eens dat het ging gebeuren, volgens mij. Dus ik, ik hoorde dat op de radio. Maar ja, ik ken het nu alleen maar van YouTube. En dan, uh, uh, ja, ik had dat op zich wel we heel graag mee, uh, mee mogen maken. En daarom is het in ieder geval dat dit soort dingen, als ze gebeuren, dan uh, denk ik: dan wil ik niet in Nederland zijn, niet op vakantie zijn, maar wil ik het gewoon echt proberen mee te maken. En uh, ja, achteraf gezien ben ik daar dan ook heel blij mee. Als. Uh, als ik ergens ben geweest, uh, wat, ik, uh, uh, wat ik zie als een soort van historische gebeurtenis. Vandaag de dag uh, is het land nog steeds niet door iedereen erkend. Kan je vertellen hoe dat komt? Ja, op ieder geval... Kijk, uiteindelijk is het zo dat als, uh, ik, ik noem maar wat, als Utrecht zegt van... Uh, wij willen nu onafhankelijk worden, of Catalonië... Uh, dat dan de, de rest van de wereld eindelijk moet reageren van... Nou, dat vinden wij ook, of uh, nou, wij, uh, wij ondersteunen dat, of je zoekt het maar uit. Nou, zo, bij Catalonië is het een beetje, je zoekt het maar uit. Uh, bij Kosovo was dat niet zo. Um, toen ze die onafhankelijkheid tien jaar geleden uitriepen... Uh, werd dat meteen gesteund door onder andere Amerika. Nou, goed, en Als Amerika aan je zij staat, is dat een van de belangrijkste. Maar Servië, um, ja, wat voorheen uh, wat zeggen, de eigenaar was van uh, Kosovo... Uh, want daar natuurlijk niet blij mee. En zij worden gesteund door, uh, door Rusland. En uh, dus ook in de VN. Dus uh, veel, veel bevriende landen zeg maar, van, uh, van, van Servië en Rusland uh, erkennen dan Kosovo niet. Vaak ook wel omdat ze zelf bijvoorbeeld een onderdeel in hun eigen land hebben. Wat ze graag zou willen af, uh, afscheiden. nou Bijvoorbeeld Spanje, dat is een heel goed voorbeeld. Is tegen de onafhankelijkheid van Kosovo. Dat is heel vreemd, want het is een EU-land. Maar Spanje is natuurlijk een beetje bang van, nou ja, als wij de onafhankelijkheid steunen, dan is dat ook een teken voor de Catalanen, voor, voor Catalonië om ook onafhankelijk te worden. Nou, ze hebben heel veel van dat soort landen en met name landen die echt op de hand zijn van, van Servië, zoals Rusland en China en nou, Syrië en uh, dat soort landen, die, die, die zijn daar fel tegen. Dat zullen ze ook wel blijven. En zo komt er af en toe een lijntje bij in de wereld wat uh, kost voor steun. En dat, dat zijn er nu 112, als ik het goed zeg, 112 landen die de onafhankelijkheid voor kost voor steunen. Meer dan de helft van de VN. Maar uh, ja, niet iedereen... En ja, de vraag of dat erg is. Maar ja, Rusland, um, die ziet hier dat Amerika heel belangrijk is voor Kosovo. Kosovo is misschien wel het meest pro-Amerikaanse land ter wereld. En die wil natuurlijk niet dat uh, iedereen hier zo pro-Amerikaans is. Want dan, uiteindelijk gaat iedereen bij de NAVO, et cetera. En dat uh, ziet Rusland waarschijnlijk niet zitten. En daarom zullen ze er alles aan doen om, uh, om te zorgen dat niet iedereen die onafhankelijkheid steunt. Nu in ieder geval staan we even stil bij de landen die uh, Kosovo wel erkennen. Uh, groot feest was het dus. Staat het land verder nog stil bij de onafhankelijkheid uh, het komende jaar? Nou, zover ik weet, niet qua festiviteiten, maar het zou absoluut worden gebruikt in de diplomatie om uh, te zeggen van. Uh, we zijn nu zelfs tien jaar onafhankelijk, dus uh, ja, zelfs de hardliners die, die, die beweren van Kosovo is nog steeds een onderdeel van Servië, We moeten toch wel een beetje bij, bij zinnen komen van nou, dat, dat is eigenlijk onzin, hè? Van, nu is het echt een, een harde realiteit. Dus uh, niet qua festiviteiten uh, dat Kosovo tien jaar nu onafhankelijk is, maar waarschijnlijk wordt het wel gebruikt in allerlei uitingen om de wereld te laten zien, uh, um, ja, uh, ga er nou maar aan wennen, want dit gaat nooit meer andersom. Stefan van Dijk, dankjewel voor je tekst en uitleg. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Goedemorgen, dankjewel. Doei, doei. On a pas pris la peine, de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 la main le long de la route choisissant nos destins sans plus aucun doute chez toi et ce n'est rien qu'une question des coups d'ouvrir dans nos petites mains coûte que coûte on n'a pas pris la peine de se parler de nous nos fiertés tout devant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 die si pas van de der, van de der, van de der, van de der. Zien of je maar een trein wil, wil je niet van ons beïnvloeden. Het is het begin tanda's bevestigen. Is het se is het En u luistert naar Dit is de Nacht. Vandaag wordt het een bewolkte dag. Het wordt ongeveer 6 graden. Met uh, helaas een kleine kans op een buitje. Dit is de wereld. Oh Sorry Sorry Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Na het opstappen van premier Hele Mariam Desaline is in, is in Ethiopië de noodtoestand uitgeroepen. De vorige keer duurde het bijna een jaar voordat deze werd opgeheven. Aan de telefoon Auke, wiens achternaam we om veiligheidsredenen even niet noemen. Hij woont en werkt inmiddels zo'n vijf jaar in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Goedemorgen, Auke. Goedemorgen. Uh, de noodtoestand is uitgeroepen. Waarom precies? Ja, dat is een goede vraag. Dat vragen mensen zich hier denk ik ook al een beetje af. Omdat we inderdaad net uit een uh, toestand komen waar uh, augustus 2017 ook de, de noodtoestand net weer is uh, opgeheven. Uh, wat we hebben gezien is dat in de afgelopen uh, eigenlijk twee weken zijn er weer uh, ja, veel protesten geweest. Um, tegen, uh, ja, tegen verschillende maatregelen van uh, de overheid denk ik en misschien in algemene zin uh, tegen de overheid um, dus daarom uh, hebben we opnieuw een golf gezien van, uh, van veel protesten uh, maar aan de andere kant um, ja inderdaad met het opstappen van Aile Mariam had uh, denk ik de overheid ook gepoogd om uh, de rust uh, weer te laten keren en wellicht is dat niet uh, helemaal zo uitgepakt en hebben toen uh, besloten om uh, over te gaan tot reden om een state of emergency. Maar wat de exacte reden is om het uh, weer in te voeren is eigenlijk bij niemand helemaal bekend. Je noemt met net uh, maatregelen aan. Wat voor maatregelen moeten we denken? Ja, de state of emergency, dus dat betekent inderdaad dat uh, mensen niet meer uh, de straat op mogen om uh, te protesteren. Waarschijnlijk mogen mensen niet in, in grote groepen uh, bij elkaar uh, komen. Uh, dat soort uh, ma uh, maatregelen. De, vo de vorige keer uh, was het zelfs zo eventjes dat uh, zelfs diplomaten niet um, uh, uh, ja, buiten een bepaalde straal rond de hoofdstad Addis Ababa mochten die maatregelen heb ik dit keer nog niet uh, gehoord, maar uh, nou ja, da aan dat soort uh, maatregelen uh, moet je denken. Hoe ziet het leven er dan uh, nu daar op dit moment uit? Nou, ik moet zeggen dat je daar uh, op straat of in de praktijk niet zoveel van merkt. Het leven gaat hier in Alles andere gewoon door. Um, ik denk inderdaad dat, er, uh, dat het aantal protesten uh, uh, waarschijnlijk is afgenomen. Maar tegelijkertijd uh, heb ik ook nog weer geruchten gehoord... dat uh, in bepaalde delen van het land, bijvoorbeeld in de Amhara-regio... Uh, uh, toch nog wel wat protesten waren de afgelopen dagen. Dus het is ook de vraag of, uh, dit keer, um, ja, of het dit keer het juiste middel is om mensen... Um, uh, ...thuis te houden. Het zou kunnen dat, uh, dat mensen eigenlijk nu zoiets hebben van... ...ja, een herenstede of emergency, misschien uh, uh, ja, uh, willen we ons er dit niet aan houden. Wanneer zijn de protesten begonnen? De eerste echt significante protesten, die begonnen al in uh, november 2015... Uh, dat was voornamelijk in de Oromia-regio. En dat heeft destijds uh, staagd momentum uh, gekregen uh, door het jaar 2016 heen. En op een gegeven moment, uh, rond juli, augustus van dat jaar, zag je dat de protesten niet alleen meer in de Oromia-regio plaatsvonden, uh, maar ook in uh, de ene grootste regio van uh, Ethiopië, Amhara. En eigenlijk uh, ja, toen is de Notisant op een gegeven moment uitgeroepen. Nou, omdat uh, dat in, zich zo ging verspreiden. Uh, uh, uh, Jazeker, maar ook uh, omdat er een, een incident was waarbij uh, ja, enkele tientallen mensen uh, zijn omgekomen bij een festival, uh, liefver, uh, niet ver buiten Addis Ababa, in de dus stad die shot toe. En dat was eigenlijk het moment. De uh, trigger. Uh, na aanleiding van dat incident kwamen er nog weer grotere protesten. En dat was destijds de trigger om een state of emergency in te voeren. Die heeft op dat moment inderdaad uh, voor behoorlijke rust uh, uh, gezorgd. Uh, maar ja, dus de, de, de initiële protesten uh, vinden plaats eigenlijk sinds of november 2015. Probeert de overheid de mensen nog uh, tegemoet te komen? Ja, ik zou, ik zou zeggen van wel eigenlijk, uh, wat je de afgelopen twee maanden hebt gezien... is dat uh, zeker sinds het begin van dit jaar, volgens mij echt op 1 januari 2018... Uh, werden er uh, hervormingen aangekondigd. En die hervormingen hielden in dat, uh, nou ja, heel concreet... dat de afgelopen uh, anderhalve maand zijn meer dan 6.000 gevangenen uh, vrijgelaten. Met name gevangenen uit de Oromia-regio, ook enkele belangrijke oppositieleiders... Um, en in algemene zin heeft de overheid bij monden van Heile Mariam... die, die is nu is afgetreden, uh, gezegd dat ze echt de nationale dialoog aangaan... en dat er, uh, ja, dat er politieke hervormingen ook aan zitten te komen... en democratische hervormingen. En ik denk dat het te vroeg is om te zeggen uh, dat dat, uh, uh, ja, welke kant dat op gaat. Voor veel mensen is het natuurlijk wel zo dat nu die, die state of emergency weer is voordat dat een verkeerd een, ja, een teken een is en dat dat misschien een beweging in de verkeerde richting is in, in de perceptie van, van veel mensen. Maar in principe zijn er juist sinds het begin van dit jaar uh, zijn er allerlei uh, hervormingen aangekondigd. Je zegt al, uh, premier Haile Mariam uh, Dessaline is afgetreden. Uh, waarom is hij afgetreden? Dat uh, is wederom een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Het zou, wat mij betreft, om twee redenen kunnen zijn. Eén, inderdaad, wat hij zelf ook zegt. van: Ik ben misschien niet de juiste man om dit proces van uh, politieke hervormingen door te voeren. Ik heb de afgelopen zes jaar uh, dit land officieel uh, geleid. Um, en hij zegt daarbij, ik, ik ben daar niet de man die nu die democratische hervormingen aan de hand kan nemen. Het zou ook zo kunnen zijn dat, uh, dat in, de, in de ruling elite, in de, de regeringselite... Uh, ja, is gezegd van, uh, ja we, we willen eigenlijk op dit moment niet meer dat hij uh, de prime minister is... want hij uh, ja, geeft niet de juiste signalen of boodschappen. Maar ik weet dat niet. Het is heel moeilijk om in te schatten wat er precies in de... Ja, binnen de regeringselite van de, de EPRDF, de Ethiopian People's Revolution and Democratic Party, uh, wat er binnen die uh, partij precies zich uh, afspeelt. Ik denk dat elke specialist en elke Ethiopië-kenner daar op dit moment eigenlijk naar, uh, naar gist. Hoe kijken jouw Ethiopische vrienden naar, uh, naar deze ontwikkelingen? Um, ik hoor veel sceptische geluiden. Nou ja, dus nogmaals dat we een state of emergencies afgekomen... dat vinden de meeste mensen echt niet leuk. Um, en de democratische hervormingen... ...in principe worden die wel toegejuicht, ...maar ik merk dat veel uh, van mijn Ethiopische vrienden... Uh, ...daarbij wel uh, een aantekening maken van... ...ja, eerst zien, uh, dan geloven. Um, ja, mensen willen... Mensen willen concrete acties zien. Ik denk dat in de afgelopen anderhalve maand... waarbij de veel uh, gevangenen zijn vrijgelaten... dat ja, mensen dat natuurlijk sowieso erg hebben toegejuicht... en ook wel als een hoopvol uh, teken hebben gezien. Maar mensen zijn, hebben hier echt de houding van... eerst die uh, dat lopen. Sceptische geluiden dus. Wat verwacht jij zelf de komende tijd? Ja, uh, nogmaals, dat is echt iedereen afwachten omdat het heel erg afhankelijk is van wat er binnen de, de grote regeringspartijen, de IPRDF, uh, zal worden beslist. Op dit moment is er, een, neem ik aan, een machtsstrijd aan de gang voor wie inderdaad meneer uh, Heilem-Mariam uh, zal opvolgen als prime minister. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de prime minister niet per se... Um, ja, de, de machtigste man in het land uh, hoeft te zijn. Ik denk onder zijn leiding was dat ook ICC zo. Er spelen allerlei krachten binnen die partij. Um, maar er zijn ja, bepaalde uh, groepen die hebben, uh, die hebben leiding eigenlijk over de uh, over het veiligheidsapparaat, over, over het leven. Zolang dat uh, zo blijft, uh, is het misschien ja, vooral dat misschien niet, uh, niet zoveel, maar er zijn zeker wel uh, bewegingen gaande waarbij uh, de, de machtsverhoudingen lijken uh, te verschuiven. Maar nogmaals, het is helaas heel moeilijk uh, te zien van, uh, vanuit een meter perspectief wat, uh, wat er precies uh, zal gebeuren en wat, uh, wat we kunnen verwachten. Auke, dankjewel en een hele fijne dag vandaag. Dankjewel, goedemorgen. Het is vijf over half zes en u luistert naar Dit is de Nacht. Dit was de dag. Precies 17 jaar geleden werd er bij een boer in Engeland mond- en klauwzeer vastgesteld. Dit leidde tot preventieve ruimen van honderden koeien, varkens, schapen en geiten. Om te voorkomen dat er bij een volgende uitbraak... opnieuw hobbydieren preventief geruimd moeten worden... heeft Jinke Hesterman de Nederlandse Belangenvereniging Hobbydierhouders opgericht. Goedemorgen, Jinke. Goedemorgen. Wanneer hoorde jij voor het eerst over de ziekte, mond- en klauwzeer? Ja, dat was wel rond diezelfde tijd dat het in Engeland uitbrak. En eh, dan lees je dat in de krant, maar dan is het nog heel, voor je gevoel nog heel ver weg... En dan heb je eigenlijk nog geen idee dat dat uh, ineens van de ene dag de andere dag ook in Nederland, uh, naar Nederland kan overspringen. Want jij had op dat moment ook uh, een aantal dieren. Ja, we hadden op dat moment twee varkens en zo'n twaalf schapen en pa pasgeboren lammeren. En toen? En, en toen, ja, toen... Uh, kwam het bericht dat het uh, via Kalveren uh, vlak bij ons in de buurt hier terecht was gekomen bij een uh, boerderij in Nijbroek. En dat daar ook mond en was uitgebroken. En dan uh, krijg je het bericht dat uh, men met allerlei cirkels gaat werken en in binnen die cirkels alle, alle dieren gaat ruimen. En dan, uh, ja, dan gebeuren er allemaal hele vreemde, voor je gevoel... hele vreemde dingen waar je nog nooit van gehoord hebt. En dan uh, ga je heel goed nadenken van... wat, wat ga ik doen als, als ze bij mij voor de deur staan? En dat gaat dan zo snel... dat uh, je eigenlijk amper de tijd hebt om je daar goed op voor te bereiden. Dus het was een soort overval. Wat, wat voor vreemde dingen gebeurden er dan? Kan je dat eens omschrijven? Dat er, uh, nou, de, je... Het, het was eigenlijk van de ene dag op de andere dag een soort politiestaat... waarin je terechtkomt met uh, wegafzettingen, veel politie op de weg... Uh, hekken dicht, uh, rode linten, afspannen, uh, ontsmettingsbakken neerzetten. Uh, er moest ineens van alles gebeuren. En toen verschenen er op een dag uh, een paar mannen hier aan het hek... met een briefje van de overheid. En uh, daarin stond dat uh, ook onze dieren geruimd moesten worden. Had je er ooit bij stilgestaan dat dat wel eens uh, had kunnen gebeuren? Nee, absoluut niet. Het was echt een uh, overval. Wat ging er door je heen op het moment dat deze mensen voor jouw deur stonden? Ja, ik voelde me ontzettend machteloos. Ik heb nog wel geprobeerd via een advocaat te kijken, kun je iets doen. Maar ja, uh, de overheid uh, had samen met het bedrijfsleven, het Dagijs bedrijfsleven, de zaak zo uh, juridisch dichtgesmeerd dat er. Uh, de advocaat eigenlijk al vrij snel mij uit de droom hield dat er nog iets, iets tegen te doen viel. Ja. Een van de redenen uh, dat de ziekte zich kon uitbreiden... was omdat de dieren niet uh, gevaccineerd mochten worden. Waarom was ja. dat? Ja, dat is uh, eigenlijk bedacht door twee zieke geesten... uit uh, Van Wageningen Universiteit. Twee zieke die, uh, geesten? Ja. Nou ja, die, die behoorlijk ziek vond ik dat eigenlijk. En dat vind ik nog steeds. Die hebben in, in, in eind jaren tachtig een rekensom gemaakt voor de EU. Voor de, voor de Europese gemeenschap. Om, uh, en in die rekensom kwam eigenlijk, uh, kwamen ze tot de conclusie dat het beter was om maar te Want daarvoor werden die er gewoon ingeënt tegen, rond en klaus hier. Om te stoppen met inenten, want het was goedkoper. Om uh, het risico te nemen van eens in de tien mond de klaus hier, dan maar door te gaan met dat inenten. En dat was een fantastisch vaccin op dat moment. En dat uh, was er ten tijde van de uitbraak ook nog steeds. En we hebben natuurlijk iedereen begon te roepen van... jongens, vaccineren, vaccineren. Maar dat, uh, dat mocht dus niet van Europa. Dat had Nederland eigenlijk zelf in Europa voor elkaar gekregen... om uh, daarmee te stoppen. En daar zaten eigenlijk hele grote handelsbelangen achter. Want uh, de Verenigde Staten en Japan onder andere... Die uh, weigerde, die, die weigerde vlees, wat uh, maar een spoortje van uh, Mont Clausier zou dragen. Of antistoffen. En of dat nou veroorzaakt, die antistoffen veroorzaakt waren door uh, een besmetting of door vaccinatie, dat interesseerde ze niet. Dus die, uh, dan zouden die markten op slot gaan en da daarom uh, is er uh, gestopt met uh, vaccineren. Jij bent uh, na die Mont Clausier uitbraak uh, ook flink gaan lobbyen, toch? Ja, tot in, tot in Europa aan toe. En uh, ik niet alleen, uh, samen met andere mensen die uh, zich hier uh, erg druk over hebben gemaakt destijds. En uh, dat heeft ertoe geleid dat het in elk geval, uh, uh, mocht er weer een uitbraak zich voordoen, dan staat nu vastgelegd dat, uh, dat de dieren voor het leven ingeënt mogen worden. Dus dat ze niet meer... Want dat gebeurde toen ook. Hè. Dan werden ze wel ingeënt om die ziekte in te dammen, maar dan moesten ze alsnog uh, gedood worden. Dat was ook een hele wonderlijke situatie. En dat is nu echt wel van de baan. En wat ook uh, van de baan is dat uh, in die cirkels, die ruimingscirkels rond besmette bedrijven, uh, hobbydieren uh, gedood worden. Die, uh, zolang ze niet besmet zijn, mogen ze gewoon blijven leven. Je, dus bent, niet, uh, worden... je bent niet voor niks de barricades opgeklommen. Nee, dat heeft wel ergens toegeleid, gelukkig. Ja. Ben je trots op, uh, op wat, uh, wat er is gebeurd? Ja, ik ben wel, uh, hoe, ook al is de aanleiding natuurlijk een hele beroerde geweest... ben ik al uh, ja, trots, tevreden met wat we bereikt hebben. Er zit nog altijd zo'n altijd onder het gras. Je weet natuurlijk nooit wat er weer bij een nieuwe uitbraak gaat gebeuren. En hoe de, want Nederland is een zwaar exporterend land... De handelsbelangen spelen een grote rol. De afzet van het gevaccineerde vlees is nog altijd niet geregeld. Dus daar ben ik nog niet helemaal gerust op. Nee, dat zijn dingen waar je dan toch nog een beetje zorg om blijft maken. Ja, ja. We zijn nu een aantal jaar verder inmiddels. Ben je wel een beetje bijgekomen van de schrik? Ja, ouwe, ja. Heb je weer dieren? Ja, ik... ja we hebben eigenlijk vrij snel weer dieren genomen. Maar dat... Er zijn mensen, mijn, mijn buurman hier bijvoorbeeld, die uh, is pas na 15 jaar uh, heeft weer aangeduurd om een paar schapen te nemen. Dus het, het heeft er behoorlijk in gehakt. Ja. Dat kan ik me wel maar, goed voorstellen. Ja. Dat is natuurlijk ja, helemaal niet niks. Nee, dat is heel vervelend als je, en dan druk ik het zacht uit, als je uh, je dieren op, op je eigen erf uh, door mannen in witte pakken. Uh, een, een dodelijke spuitinjectie krijgen. Dat is een uh, hele indrukwekkende en vervelende gebeurtenis. Ja, en het zei je al eventjes, uh, zit dan altijd nog een, een addertje onder het gras of dat je toch uh, voorzichtig blijft. Um, zijn er dingen die nu uh, nog veranderd zouden moeten worden? Ja, nou, dat, die afzet van dat gevaccineerde vlees, dat zou eigenlijk de de sector zelf, de agrarische sector zelf moeten regelen. En uh, in, in, in, in handelscircuits en met handelsverdragen zouden ze, uh, zou ze dat moeten regelen in een rol in het Europees verband. Maar dat is nog steeds niet echt goed van de grond gekomen. Jinke Hesterman van de Nederlandse Belangenvereniging Hobbydierhouders, dankjewel. Ja, graag gedaan. I see you on vacation. It really looks nice, It's a perfect situation.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 Don't lie, please don't lie to me I want you on the dance floor Dit wordt de dag van strengere regels voor YouTubers. Om misbruik te voorkomen moeten kanalen voortaan minstens 1000 abonnees hebben... en de filmpjes minstens 4000 uur bekeken zijn. Pas als een kanaal voldoet aan deze regels... worden de inkomsten uit advertenties door YouTube gedeeld met de makers. En dit wordt de dag van de herdenking voor oud-premier Ruud Lubbers. Vandaag hangen de vlaggen halfstok op hoofdgebouwen van de overheid in Den Haag. Vorige week overleed hij op woensdag op 78-jarige leeftijd... in zijn woonplaats Rotterdam. Hij was minister-president van 1982 tot en met 1994. Dikkertje Dap is een van de bekendste gedichten... Van, die Annie M. G. Schmid ooit heeft geschreven. Vorig jaar kwam het kindergedicht verfilmd in de Nederlandse bioscoop. De film, geregisseerd door Barbara Bredero, werd in Nederland goed ontvangen... en ook in het buitenland waren veel mensen enthousiast over de film. Zo positief zelfs dat de film is genomineerd voor de Beer op het Internationale Filmfestival in Berlijn. Aan de telefoon regisseur Barbara Bredero. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het idee begonnen om een film te maken op basis van een gedicht? Ja, dat was heel leuk. Meer mijn Oomkes, de scenarist, die uh, uh, had een huilbaby. En haar babytje uh, die, die, die werd nergens getroost, behalve als dat zij het, uh, het liedje van Dikkertje Dap zong. En dat had ze op een gegeven moment natuurlijk maandenlang gedaan en uh, dat, dat werkte dus. En een jaar later bedacht ze van, uh, ik ga daar gewoon wat mee doen. Dat heeft gewerkt en die deed kwam ik met dat, uh, dat versje nog overal. ...andere mensen bedienen. Dus je hebt een heel verhaal over je gezongen. Dus het begon eigenlijk met een, een huilende baby? Precies, die getroost moest worden. Mooi. Kan je kort uitleggen uh, aan uh, de luisteraars... ...waar die film precies over gaat? De film gaat over vriendschap. Het jongetje, het kleine jongetje, Dikkertje Dap... Uh, ...is opgegroeid eigenlijk met zijn vriend de giraf. Ze wonen naast elkaar, want Dikkertje Dap woont naast een dierentuin... En uh, ze worden allebei op een gegeven moment vier jaar, want ze zijn jarig, En ze gaan er allebei vanuit dat ze dan allebei ook naar school gaan. Maar goed, dieren hoeven niet naar school, want dieren zijn al af. Dus Dikkertje gaat alleen naar school. En dat vindt die giraf niet leuk. En uh, uh, Dikkertje krijgt op een gegeven moment dan echt een mensenvriendje. En dan komt hij uh, voor een dilemma. Wat doet hij met uh, uh, zijn vriend de giraf, nu die ook een vriendje in de klas heeft? En hoe kan hij dat combineren? En uh, zo leert hij wat over vriendschap, dat hij, dat hij echt wel meer dan één iemand een vriend kan zijn. En uh, echt een soort heel klein uh, coming of age momentje over vriendschap. En uh, uh, uh, daar gaat Dikkertje Dap over. Uiteindelijk neemt Dikkertje Dap de, de, de giraf mee naar school en laat de giraf zien aan de hele klas. Het lijkt me best lastig. En, uh... Film maken op basis van een gedicht. Je hebt hem toch best wel ja. weinig handvatten eigenlijk. Ja. ja, klopt, klopt. We hebben dat uh, uh, nu met bijvoorbeeld uh, die film uh, talen, zeg maar, echt mijn dingen hadden we het eigenlijk ook. Dat was gebaseerd dan alleen op columns. Dus je maakt eigenlijk van een, van, van een gegeven, dat ga je uitrekken tot een, tot een 90 minuten verhaal. En uh, ja, daar gebruik je gewoon heel veel uh, verbeelding en fantasie bij. Dat ga je uitrekken. Hoe gaat zoiets? Hoe, hoe wordt zo'n proces in gang gezet? Um, ja. Het, het, het, het, eigenlijk maak je een soort schematisch... Je, gaat natuurlijk dat de, de, de, je maakt een lockline. Dat is een soort uitgangspunt. En daar, uh, uh, uh, dat bouw je uit tot een synopsis. En in die synopsis staan eigenlijk al... een, een, een stuk of uh, drie actes heb je dan. En die zijn dan weer onderverdeeld in... Uh, in uh, uh, ...aantal kantelpunten, uh, uh, acht, of dat, dat, dat, dat elke scenario heeft daar een eigen systeem voor. In ieder geval zijn er ook best wel regels voor en waar je dus houd vast aan hebt. En uh, zo weet je dat, uh, dat er dan op uh, zoveel minuten telkens wat moet gebeuren... ...of een, of een, uh, een, een dramatische uh, ontwikkeling moet plaatsvinden om het, om het verhaal uh, voor te stuwen, zeg maar. Welke rol speelt, speelt Annie M.G. G. Schmied daar dan nog in, de, de, de schrijfster van het kindergedicht? Nou, dat zit hem heel sterk in, in, in ja, eigenlijk op het karakterniveau, hoe de, hoe de personages reageren. Um, en ook dat het, het verhaal is... Je zou kunnen zeggen, het plot is niet zo heel groot... Het is gekozen voor een terloopse vertelling. En dat, dat vind ik bij Annie Arnie Emskieswiet ook heel sterk terugkomen op haar verhalen. Uh, en uiteindelijk is het... Uh, ik vind Arnie Emskieswiet eigenlijk best wel heel erg out of the box in haar oplossingen. Of in haar uh, uh, ja, originele manier van hoe om te gaan met, uh, met conflicten of... of of worstelingen van Jip en Janneke dan bijvoorbeeld. Hoe zij dan daar een, een, een, een, een, een reactie op gaf. Van hoe Jip en Janneke dan bijvoorbeeld. Uh, uh, als die gordijnen dan bijvoorbeeld. Ze hadden van. weet ik van wat. In een van die <laughs> Jip en Janneke verhaal die staat dan dat ze van de gordijnen. een in, in, uh, uh, uh, jurk aan het maken waren. En dat dan. Uh, Annie zei van. Uh, ja, dat kan je wel doen, maar doe dat dan niet op die manier. En dan uh, weet ik van kans, dit een hele oplossing die totaal onverwacht was. Waar ook altijd heel veel humor in zat. De en boekjes ik ik... en de verhaaltjes worden er wel uh, eventjes naast gelegd dus. Ja, zeker. Daar wordt zeker de inspiratie in. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, de, de, de, het klaslokaal of het, überhaupt de hele vormgeving van die film. Die moest voor mij ook een bepaalde... Uh, nou ja, simplisme klinkt een beetje minderwaardig, maar zo bedoel ik het eigenlijk wel. Een soort eenduidige, uh, transparante wereld zijn. Net als ook de, de, de, de tekeningen van Fiep Wessendorp. In het klaslokaal van Dikkertje Dap zie je bijvoorbeeld de primaire kleuren alleen maar. Trouwens, eigenlijk in de hele film. En uh, uh, het hele verhaal speelt zich ook af in het dorpje Marken, waar bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, een huis is. Eigenlijk zoals kinderen ook een huis tekenen. Weet je wel, een uh, rechthoekje met een puntdakje erop. Uh, ja, een beetje een versimpelde uh, wereld. Dat is een goed voorbeeld van uh, hoe, hoe je dat dan inderdaad uh, in, in, in beeld wil brengen. Zijn, het, zijn er andere dingen waar jullie uh, ja, echt op hebben gelet tijdens het filmen? Ja, ik heb... Uh, uh, nou, die giraf, dat was natuurlijk een heel ding. Er is een hele. Uh, ik heb ervoor gekozen om een, om een robot een hele animatronic te laten bouwen. Dat was een, een ongelooflijk beest van uh, drie meter ongeveer. In plaats van het helemaal op te lossen in, in, uh, met green screen en met visual effects. Want het gevolg zou dan nou zijn dat dat jochie, die, die kleine uh, Liam de Vries die dan dikketje daf speelt... bijvoorbeeld uh, uh, voor een green screen zou moeten staan en dan... Dat hij dan bijvoorbeeld zegt van nou die tennisbal dat is het hoofd van, uh, van de giraf. En uh, daar moet je dan maar tegen gaan zitten praten. Uh, dat hebben we dus niet gedaan. We hebben eigenlijk gekozen voor een uh, voor een hele grote pop. En uh, dat heeft heel erg goed uitgebracht. Want, ja, dat, dat uh, uh, het maakt dat het jochie, een klein uh, dikkertje dat, die giraf ook daadwerkelijk kan aanraken. En dat stelde ik me zo voor dat je dat het liefste wil doen. Als je een giraf hebt als vriend... dat je dan bijvoorbeeld even aan die horentjes zou willen zitten. Dat dat een enorme appelwaarde zou hebben. En uh, door zo'n grote pop te maken, zo'n grote robot, die animatronic... kon Dikkertje Dap ook fysiek op die giraf klimmen... en uiteindelijk ook bovenop die nek van de giraf... Uh, uh, onderweg gaan met z'n tweetjes naar school. Het maakt het eigenlijk allemaal wat echter maakt het allemaal veel echter en uh, het maakt het eigenlijk in het regisseren uh, makkelijker. Omdat je werkt met, met, met echt tastbare uh, elementen. Zodat je meteen deel... ziet wat, wat het uiteindelijke resultaat is. Ja, ja precies, precies. En dat, uh, dat, dat, dat werkt eigenlijk, eigenlijk op een bepaalde manier ontwapend. Want dan die, die omhelzing van het dat hij om die nek valt bij, die, bij de giraffe. Ja, dat, dat, dat, dat hij zijn neus in, die, in, in, in zijn nek duwt, dat, dat, dat zie je. En dat, dat, dat als kijker, nee, natuurlijk, uh, vooral die jonge kijkers, die zijn dus echt op zo'n moment ook echt dik dat je dat. Dus die hebben ook het gevoel alsof ze zelf ook die giraf hebben aangeraakt. Ze willen nu ook allemaal een giraf als vriend. Dat was vandaag bij de première ook daar in Berlijn. Dat zitten daar zo'n 900 kindertjes in zo'n zaal. En uiteindelijk vraag je dan van, uh, uh, nou, kom eens vragen stellen. En dan zeggen de, de meeste kinderen bleven zeggen dat ze dan zelf ook iets graf wilden als vriend. Dat is, nou, is toch superleuk? Groot compliment is dat ook, ja. Ja, want uh, hoe, hoe is dat dan voor jou? Dan ben je bij zo'n première? Dat is toch bijzonder? Ja, het is heel bijzonder sowieso, omdat het natuurlijk helemaal in Duits is nagesynchroniseerd. Dus dat, uh, dat is natuurlijk een hele andere tak van sport waar wij in Nederland... Uh, uh, nou ja, dat pakken wij in Nederland allemaal heel anders aan. En dan zit je in zo'n zaal. En dan zijn dat zijn allemaal hele jonge kinderen. Echt gewoon first-timers, zeg ik dan. Kinderen die voor eer naar de bioscoop gaan. En die, uh, die, die, die zitten gewoon in die stoel. En die blijven zitten in die stoel. En die zijn echt geboeid. En uh, ze lachen. En als op een gegeven moment uh, krijgt de opa van Dikkertje Dap... Die, uh, die krijgt iets met de juf van Dikkertje Dap. En dan wordt er aan het eind van die film een zoen gegeven. Nou dan... Die hele zaal reageert ze heel en hilarisch. In, in, in, <laughs> uh, en klapperen gaan ze dan in... Uh, ja die, die, die kinderen die reageren allemaal fysiek op dat soort dingen. Die gaan gewoon dan staan en die vinden daar wat van. Dat is echt schattig. Ja, dat, is, dat, dat lijkt me fantastisch inderdaad. En vooral als je dan bedenkt dat voor veel hun eerste... Bioscoopfilm is. Ja, ja ik, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Tenminste, ik zal nooit vergeten dat ik voor het eerst naar de bioscoop ging met mijn ouders, naar Abeltje. Ja, precies. Dat vergeet echt nooit meer. Dus in het, bijvoorbeeld in, het, in, het, in het hele geluidsbeeld, wat je met, dat, met, met de orchestratie doet, met, met de muziek, hou ik daar natuurlijk enorme rekening mee. Hè? Dat je het niet. Dat het, af en toe mag het wel eng zijn, maar je moet echt ongelooflijk goed oppassen met muziek, want dat, dat, dat bepaalt heel sterk ook de beleving. Want Dikkertje loopt op een gegeven moment ook s'nachts weg van huis, door het donker. En dan gaat hij naar de giraf toe. En dan wil hij met die giraf gaan praten, want hij, hij wil dat issue over die vriendschap oplossen. En dan loopt hij door dat donker in, in Marken. Nou, dat is natuurlijk te spannend voor kinderen. Dat je überhaupt het huis verlaat. Nou, dat moet je natuurlijk heel voorzichtig doen. En uh, wat dan wel grappig is, van, dan laat hem dan een, een, een, een, een, een, een baasje tegenkomen in het verhaal midden in de nacht door de straat van Marken. En die heeft dan een hond bij, bij zich. En als dan die, uh, die uh, eigenaar van die hond, die hond roept, dan roept hij ook takkie. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want we kennen allemaal takkie ook uit uh, Arnie M.G. Barbara, jij, jij vindt het uh, belangrijk om Nederlands cultureel erfgoed te laten zien in je films. Uh, waarom vind je dat belangrijk? Ja. Ik weet het niet. Ik ben zelf gewoon eigenlijk heel erg dol op Holland. Ik ga al zelf al, al 15 jaar op vakantie naar uh, Vlieland, elk jaar met de kinderen. En uh, ik hou gewoon van dat vlakke land. Ik hou... Ik weet het niet, een soort eerbetoon. Ik heb, ik heb het idee dat we de neiging hebben... om allemaal termen, steeds verder weg te gaan. Ik eigenlijk als ik uh, met de trein een stukje ga... en ik ga een stukje wandelen langs de Maas. Ik kom bijvoorbeeld uit Brabant. Ja, dat, dat, ik weet het niet, dat, dat geeft me zoveel. Eigenlijk is alles om ons heen al zo aanwezig. Ik kan, ik kan er gewoon echt van genieten. Ik, ik hoef niet zo ver. Ik vind het land mooi. Ik vind, ik vind het leuk dat we verschillende dialecten hebben... Ik, uh, ja, ik kan er gewoon erg van genieten. Het water en, die, en, en, en de luchten en, en uh, de bomen en de weilanden en uh, uh, koeien. Weet ik, niet, ik hou gewoon heel erg van, uh, van Holland eigenlijk gewoon. Denk je dat je later vandaag met de kristallenbeer naar huis gaat? Nou, ik zou wel willen, maar ik denk het niet. Ik, uh, wij zitten in, de, in de, een groepje, in een competitieding. ding. En uh, Dikkertje Dap is, eigen, is echt voor de jongste kinderen... En ik heb al gezien de jury, ja, die, die, die neigen dan tot naar, Bijvoorbeeld, we hebben ook films in, de, in, in ons segment zitten... Uh, meer voor kinderen van 12 jaar oud. En uh, ja, dan, dan zijn ze toch wel dat, lastige competitie, om het zo te zeggen. Ik, uh, ik hoop het in ieder geval heel erg voor je. Uh, regisseur Barbara Bredero, veel succes vandaag... en natuurlijk ook gewoon heel veel plezier. Ja, hartelijk dank. Gaat lukken. Mooi. Um, ja, het zit er eigenlijk alweer op. Dit is de nacht. Wilt u terugluisteren? Dan kan dat. Ga dan naar eo.nl: schuine streep. Dit is de nacht. Zometeen een NOS Radio 1 journaal. NPO Radio 1.